Dit is van Kesteren met het NOS-journaal. In Eindhoven zijn gisteravond bezoekers van een COC-bijeenkomst belaagd door voetbalsupporters. Een groep van zo'n twintig volwassenen trok de regenboogvlag van de gevel en probeerde die in brand te steken. Toen een vrijwilliger hem vroeg om daarmee te stoppen, werd hij geslagen. En ook medewerkers van een LHBTI-café in Centrum van Groningen zijn afgelopen nacht mishandeld. In beide zaken zou aangifte zijn gedaan bij de politie. De grote brand in de Duitse havenstad Hamburg is onder controle. De pluswerkzaamheden bij de opslagloods zijn nog bezig, maar de grote rookwolken zijn weg. Volgens de autoriteiten in Hamburg zijn er geen gevaarlijke hoeveelheden gas gemeten in de lucht. De brand brak vanmorgen rond half vijf uit. Zo'n 140 mensen in het centrum moesten worden geëvacueerd. De Europese Commissie en Polen willen een conferentie organiseren... over Oekraïnse kinderen die in Rusland vastzitten. Doel daarvan is de kinderen weer terug te halen. Volgens Oekraïne zijn afgelopen jaar 19.500 kinderen gedeporteerd. Moskou zegt dat ze in veiligheid zijn gebracht. Afgelopen week werden 31 Oekraïnse kinderen herenigd met hun familie. Een van hen zei dat ze als beesten zijn behandeld. De Europese Commissie noemt de deportatie een oorlogsmisdaad... die het internationale arrestatiebevel tegen president Poetin rechtvaardigt. In de Eredivisie heeft Ajax Fortuna Sittard met 4-0 verslagen. En daarmee komt Ajax op de tweede plek in de Eredivisie. FC Twente heeft vanmiddag tegen Cambuur de grootste overwinning van dit seizoen geboekt. De club Bron van Cambuur met 4-0. Emmen pakte een belangrijk punt in de strijd om de 15e plaats. Tegen NEC bleef het 0-0. En op dit moment is Feyenoord RKC bezig. De Rotterdammers scoorden in 10 minuten al drie keer. Het weer vanavond en vannacht droog en het koelt af naar ongeveer 7 graden. Morgen begint het ook droog en op de meeste plekken bewolkt. Misschien breekt de zon in het midden en oosten nog even door. Later in de middag regen en zo'n 15 graden. En later deze week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 terug bij Peaceful Radio Show, 1537. We gaan weer beginnen aan een uurtje muziek Hier op ZFM, en je eigen lokale radio. Left Right Here, dat is het uh, nieuwe album van Spardij en zijn groep artiesten. En Bob Jonker die doet het allemaal alleen met Soul Challenge, alle twee nieuwe albums. Daarna krijgen we natuurlijk allemaal... Grote artiesten zoals Sherry Vincent die samenspeelt met Elise. Robert Scott Thompson is eentje met Night and Day. En you For Won met, uh, eens even kijken, The Healing Power of uh, 40 hertz volume 2. Dan James Asher, daar, daar sluiten we eigenlijk de nieuwe albums mee af. Met uh, Zoning Out, dat is een EP'tje. Dan gaan we afsluiten met Frans Couture. Een sympathieke Canadees met een eigen studio natuurlijk daar. En maakt ook met andere veel muziek. En uh, dat album Drie Sonates en One uh, Suite is uh, gemaakt in 2022. Pixelradio.info dat is de website waar je alles kan terugvinden. Veel huizen, plezier. Listening to Peaceful Radio, please visit my website, www.starparody.com.